Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal. SP-Kamerlid Harry van Bommel over de uitspraak van de Hoge Raad over Srebrenica. En meer natuurlijk over de keuze van Leeuwarden tot culturele hoofdstad 2018. Eerst krijgt u het NOS-journaal van Juri Stubenitsky. President Obama heeft voor dinsdag een toespraak aangekondigd waarin hij de steun van het publiek en het congres zal vragen voor een militaire actie tegen Syrië. Dat zei hij na afloop van de G20 top in Sint-Petersburg. Volgens Obama vinden steeds meer landen dat er iets moet gebeuren. There is a growing recognition that the world cannot stand idly by. Here in sint Petersburg leaders from Europe, Asia and the Middle East have come together to say that the international norm against the use of chemical weapons must be upheld. And that the Assad regime used these weapons on its own people. Volgens Obama waren de meeste deelnemers aan de G20 het met hem eens dat het Syrische regime op 21 augustus gifgas heeft gebruikt. Maar verschillende meningen nog wel over de noodzaak van een militaire actie. Obama zei niet wat hij gaat doen als het Amerikaanse congres een aanval op Syrië afwijst. Gemeenten worden volgend jaar nog niet gekort op het budget voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Goed ingevoerde bronnen melden aan de NOS dat de geplande bezuiniging van 89 miljoen euro in 2014 niet doorgaat. Het kabinet wil flink gaan bezuinigen op onder andere de hulp in huis. Maar op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend dat die bezuiniging voor volgend jaar wordt geschrapt. Staatssecretaris Van Rijn wil er niet veel over zeggen, maar is optimistisch. Daar zijn we in gesprek met de VNG en ik heb echt alle vertrouwen in dat we daaruit komen. Wij komen binnenkort bij elkaar. Er zijn ook, we hebben ook begrotingen die we moeten maken. En ik ga ervan uit dat we onze begroting plus die gesprekken met de VNG ertoe leiden dat de VNG daar erg tevreden over zou kunnen zijn. In 2015 komt er wel veel minder geld voor de huishoudelijke hulp. Vanochtend dreigde de Haagse wethouder Klein naar de rechter te stappen als het kabinet de bezuinigingen voor volgend jaar niet van tafel haalt. Het kabinet moet excuses aanbieden aan de nabestaanden van drie moslimmannen... die tijdens de val van Srebrenica zijn vermoord. Dat zeggen oppositiepartijen SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie... naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. Die oordeelde dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... voor de dood van de drie mannen. Bosnische Serviërs hebben de drie in 1995 gedood... nadat Dutchbed-militairen hen van hun compound hadden gestuurd... Het ministerie van Defensie liet vanmorgen weten de uitspraak te bestuderen. Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa. Dat is zojuist bekendgemaakt in Amsterdam. Jaarlijks dragen twee steden de titel culturele hoofdstad van Europa. Voor 2018 mag Nederland samen met Malta een stad aanwijzen. Eindhoven en Maastricht waren de andere Nederlandse kandidaatsteden... De titel culturele hoofdstad is bedoeld als impuls voor de stad. Er wordt in Leeuwarden geïnvesteerd... en de cultuur en de geschiedenis worden belicht... en internationaal op de kaart gezet. Het 16-jarige meisje Malala uit Pakistan... heeft in Den Haag de Internationale Kindervredesprijs gekregen. Ze krijgt die prijs voor haar wereldwijde strijd voor onderwijs aan meisjes. Malala werd vorig jaar wereldberoemd... nadat ze door de Taliban door haar hoofd was geschoten. Sindsdien woont ze in Engeland... Haar strijd gaat door, zegt ze. Ik was gewoon één target voor hun violen. Er zijn veel anderen die hun namen niet konden zijn. Het is voor hen dat we onze campagne moeten continu... om te zorgen dat alle kinderen all over de wereld het recht hebben om naar school te gaan. Bij de prijsuitreiking in de Ridderzaal was ook premier Rutte aanwezig. De prijs bestaat uit een beeldje en 100.000 euro. Dat geld gaat naar onderwijsprojecten voor meisjes in Pakistan. Het weer, er trekken regen- of onweersbuien over het land... maar er is ook nog wat zon. Het is 22 tot 30 graden. De buien breiden zich vanavond uit. Morgen zonnige periode en af en toe wat regen. Zondag wisselvallig en kouder. Het wordt dan zo'n 17 graden. Dan de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de buien die over het land uh, zijn getrokken... leveren hier en daar wel wat files op, zeker in de Randstad. De meeste files staan rond Rotterdam. Maar het is geen extreem drukke spits. De opvallende files die staan op de A7, Zaandam richting Hoorn... tussen de Afritzaandijk en Purmerend Zuid, zes kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. A17 van Roosendaal naar Dordrecht, voorknopend Klaverpolder, 5 kilometer. is nog een beetje het gevolg van een aanrijding op de A16 bij Dordrecht... maar de rijbaan is daar alweer een poosje open. De A20 van Gouda naar Rotterdam, voorknopend Terbrechtseplein, 5 kilometer... na een aanrijding met diverse auto's. En daardoor is de verbindingsweg naar de A16 tijdelijk dicht. Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen... Hoi!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 Zes minuten over vijf is het. De Hoge Raad oordeelde vandaag dus dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... voor de dood van drie moslimmannen tijdens de val van Srebrenica. De nabestaanden zijn opgelucht. Ze zijn niet allemaal als karamans, laf en uh, triest. Ja, ik ben hartstikke blij met de uitspraak straks meer reacties. We gaan eerst naar Amsterdam, want daar is even voor vijven, u kon het horen, bekendgemaakt dat Leeuwarden een van de twee culturele hoofdsteden in Europa wordt, samen met uh, Malta, levert ook een stad. Uh, Marcel Bril, jij stond net al eventjes bij een uitzinnige vert Kroonen, de burgemeester, uh, die heel erg blij was. Je staat nu ook bij de burgemeester. Zeker, en nu is hij niet aan het springen. Vert Kroon, u staat weer stil, u was letterlijk aan het uh, stuiteren. Ja, je, je stuit het ook van de verbazing en de ontlading, maar ook het geluk. Want je hebt zo hard gewerkt met een heel team mensen. Er staan nu 3000 mensen in Leeuwarden. En ik denk dat ze daar ook allemaal staan te springen. En nog steeds, want uh, we, hebben, we hebben hier een project van onderop gemaakt. Cultuur is al vaak van bovenaf. Europa is ook vaak top-down. En wij willen het omkeren. Wij willen cultuur weer bij de mensen brengen. En artiesten confronteren mensen met problemen, met armoede, met milieuproblemen. En met dat Europa nodig is om het op te lossen. En dat gaan we doen samen met Denemarken en met Portugal en met andere gebieden. En met mensen. mensen Hoe gaat u mensen, dat dan mensen. precies doen? Nou, er komen dus heel veel festivals uh, in Leeuwarden. Maar voor een deel ook gekoppeld in andere steden. En ook internetconferenties. Waarin dezelfde problemen die Leeuwarden en Friesland heeft. Want heel veel regio's hebben problemen van werklo werkloosheid of milieu of stad en platteland. En de jury heeft gezegd, dat is een innovatie. Jullie brengen het bij de mensen terug. Ja, en daar ben ik zo trots op, dat wij een nieuwe formule hebben bedacht en hebben gewonnen. Ik las ergens op een site dat uh, Leeuwarden dit ook nodig heeft om weer in de vaart der volkeren opgestoten te worden. Kunt u dat eens uitleggen wat de redenering daarachter is? Nou ja, wij hebben natuurlijk meer dan bijvoorbeeld Randstad altijd wat economisch problemen, al valt het wel mee. Maar heel veel regio's in Europa hebben dat. En de jury kijkt niet naar Friesland, maar die kijkt, er zijn inderdaad heel veel regio's waar ze een probleem hebben met tweetaligheid, met werkloosheid. Met mensen, jongeren die wegtrekken naar de steden, naar de universiteiten. En meer dan de helft van de Europeanen is tweetalig. Dus meer dan de helft van de Europeanen heeft met brain drain te maken. Dus wij zijn veel typischer een probleem. Maar we willen ook oplossingen hebben. Heeft u de indruk dat hiermee een regionale stad echt serieus genomen wordt? Dat het niet altijd om de Randstad draait? Want dat is ook vaak wat je hoort hè, in regio's. Ja, maar dan hadden ze ook Maastricht kunnen kiezen. En bij Eindhoven weet iedereen ook. Dat is, ja, is dat Randstad? Maar in ieder geval, nee, de jury moet het maar zeggen... Wij zijn de culturele hoofdstad van Nederland. Wij zijn het niet van Friesland. Wij gaan het met iedereen doen. Er zijn al heel veel mensen uit Amsterdam, Nijmegen, en Utrecht die bij ons meedoen. En ik denk dat ook heel veel mensen uit Eindhoven maar steeds nu ook zullen zeggen. Nou, samen schouders eronder, want Nederland heeft de culturele hoofdstad. Je kunt dan direct heel kritisch worden. Wat is nou uiteindelijk de waarde? Want het kost heel veel geld ja. uh, en het kost heel veel tijd. En de vraag is wat het lange adem Leeuwarden gaat brengen. Dat er zijn culturele hoofdsteden mislukt. Ja, Rotterdam daar... weten we ook niet zo heel erg veel meer van. Hè? Dat was de Jawel, laatste nee, Nederlandse hoofdstad. Rotterdam heeft daar toch een, een twee hoge culturele ontwikkeling gehad. Maar uh, Lille is een heel groot succes geweest. Maar ik ken ook de voorbeelden waar het mis is gegaan. Maar daarom dat wij het ook samen met de mensen doen. Met het bedrijfsleven. Want alles wat je dan doet is al voor jezelf goed. Maar als je alleen maar zegt ik haal een mooie opera uit Milaan... Ja, dat kost geld en dan kan de dag na iedereen weer vergeten. Heeft u al contact gehad met Leeuwarden op het plein daar? Of is nee. het daar nog allemaal te vest voor? Nee, dat gebeurt meteen als ik hier uitgepraat ben met jou. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik ook foto met te maken? Dat was de burgemeester dus van Leeuwarden. We gaan nog even contact zoeken met dat plein waar volgens hem 3000 mensen zich verzameld hebben. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Drie mannen werden tijdens de val van de enclave Srebrenica van de compound van Dutchbed gestuurd. Terwijl de massamoord op moslims buiten die compound al gaande was. De drie mannen overleefden het niet en de nabestaanden wilden dat Nederland daar verantwoordelijk voor werd gehouden. De Hoge Raad deed uiteindelijk vandaag uitspraak. De beslissing is dus dat de Hoograad het cassatieberoep van de staat in beide zaken verwerkt. Opluchting en ongeloof bij de nabestaanden. Je vindt dat zoveel meer dan alleen, hè? Na elf jaar, dan, dan, dan denk je van, ja, het komt nooit einde aan. Nooit was painful. It was too long. talk Nuhanovic, die zijn vader en zijn broer verloor. I had to listen to distorted uh, facts or information that were presented by the state during the process. This was the most painful thing that I have experienced over the last 10 years. was Zijn veel so onwaarheden gezegd door de staat. Finally we have, you know, this, uh nu staat de waarheid vast. The case. Toen we begonnen, toen werden we natuurlijk toch een beetje gezien als een nou ja, leuke poging, maar dat ga je niet redden. Opluchting bij de advocaat van de nabestaande, Lisbeth Zegveld. We zullen vandaag het niet over schadevergoeding hebben met elkaar, denk ik. Maar uh, dat is wel uh, de eerstvolgende stap, want deze zaak is verder gesloten. Mm. En het gaat nu over schadevergoeding, maar er is geen bedrag dat uh, in de buurt komt van het belang van de uitspraak van vandaag. Voor mij persoonlijk, hè ik zit daar niet op te wachten. Ik kan mijn eigen werk, wat mij betreft, is, uh, is het hier klaar mee. Ik bedoel, ik heb uh, erkenning gehad. Damir Moustafits, zoon van de vermoorde Dutchbed-elektricien. Vader krijg ik inderdaad niet terug met de zaak. Maar ik weet zeker, als hij... Ergens van boven uit de hemel naar ons kijkt dat hij heel erg trots is op ons... dat wij het gewoon doorgezet hebben en elf jaar lang. Ook zijn zus Alma is er. Wij zijn hier al zo lang mee bezig en zo vaak tegen uh, onbegrippen aangelopen. En wij weten heel goed dat we recht aan onze kant hebben. Maar ja, recht hebben en recht krijgen zijn twee verschillende dingen. En nu krijg je dat. Maar los daarvan, uh, op een gegeven moment uh, begon ik... Uh,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 Dat ik gewoon af en toe uh, denk van ja, uh, Nederlanders, wat Nederlanders, dan word je gewoon heel erg kwaad. Was je woedend op Nederland? Ja. En wat betekent nou, dat dan dat de hoogste Nederlandse rechter zegt, jullie hebben gelijk? Nou ja, dat ze in ieder geval niet allemaal zo laf zijn als Karamans. Is je leven anders na deze uitspraak? Ik denk het wel. Ik denk, ik denk wel dat ik het uh, plekje kan geven en dat ik gewoon nu uh, ja, wat positiever uh, door het leven kan. Gewoon zonder dat ik gewoon steeds met dat gedachte steeds in je achterhoofd van, weet je wel, hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang moeten we nog ons best doen om een keertje te bewijzen dat we gewoon gelijk hebben? Dat die gewoon onterecht is weggestuurd van de compound en gewoon eigenlijk gewoon dood ingejaagd. De reacties van de nabestaande, Matthijs van der Wiel, sprak met ze daar bij de Hoge Raad. Ik heb nu contact met de SP-Kamerlid Harry van Bommel. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van, van de uitspraak die is gedaan door de Hoge Raad? Wat is uw reactie erop? Nou, de uitspraak is volkomen terecht. Um, heeft uh, veel te lang op zich laten wachten. En een eerdere uitspraak van het Haagse Hof in 2011, uh, die hetzelfde zei... Uh, die had eigenlijk uh, had de staat niet uh, tegen in beroep moeten gaan, in cassatie moeten gaan... Dus het heeft allemaal veel te lang geduurd, maar ik ben wel heel erg blij dat deze uitspraak ondubbelzinnig de hoogste rechter in Nederland er nu is. Dat is een, een erkenning voor de nabestaanden en het is ook uh, recht aan, uh, aan hoe de, hoe de situatie uh, toen de tijd was in 1959. Ja, We horen net ook hè, hoe, hoe, belangrijk, hoe belangrijk dat is voor deze mensen. Um, ze zeggen niet allemaal van nu willen we ook een schadevergoeding. Die discussie die komt natuurlijk uiteindelijk toch, uh, niet nu, maar later. Hoe staat u daarin? Nou, schadevergoeding hoort bij een dergelijke uitspraak. Dat vloeit daar logisch uit voort. Um, dus uh, daarover zal gesproken worden. Ik hoop en ik verwacht en ik zou ook willen vragen aan de Nederlandse regering... om dat uh, gewoon onderling te regelen. Dus uh, te komen tot een schikking. En niet opnieuw een, uh, dat door een rechter, dus via een rechtszaak, uh, te laten bepalen. Um, ik weet dat dat de inzet is van de advocaat, Soudisbert Zegveld. Um, uh, je hoort ook aan de woorden van nabestaanden, de zoon van elektricien, die zegt zelfs, ik, uh, daar gaat het mij helemaal niet om, dat hoeft helemaal niet. Um, dit, dit moet gewoon onderling uh, in een schikking op een fatsoenlijke manier geregeld worden. En dan wat sneller dan misschien is gebeurd bij uh, nabestaanden van wat er in Nederlands-Indië is gebeurd? Uh, dat in ieder geval, al, alhoewel daar de, de schadevergoeding heel snel op de uitspraak volgde. Mm, maar goed, die uh, doorde, liet weer heel lang op zich wachten. Dat is waar. Uh, hier, hier geldt overigens wel elf jaar. Hè. Dus dat, dat is ook al een hele lange periode, uh, elf jaar procederen. Dus uh, uh, ik, ik hoop dat dit, uh, en ik verwacht ook, dat dit beschamende hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis... nu snel kan worden gesloten door uh, uh, inderdaad een schadevergoeding en ook excuses worden daar ook bij... Ja, want moeten die dan van de premier komen? Hoe, uh, hoe moet dat gaan wat u betreft? Ja, kijk, uh, de, we hebben nu het voorbeeld van uh, uh, Zuidse Lebes. Daarvoor worden excuses uitgesproken door de ambassadeur. Uh, die vertegenwoordigt natuurlijk de Nederlandse regering. Uh, omdat dit gaat uh, om een zaak uh, die in Nederland is uh, afgewikkeld bij de rechter... zou dat het beste door de minister-president kunnen worden uitgesproken. En ik, ik verwacht ook wel dat die bereidheid er is. Kijk, er is juridisch een fout gemaakt door... Uh, die zaak zo lang te rekken. Uh, door de um, landadvocaat is bovendien ook nog een uh, uh, instelling gebracht dat wanneer de uitspraak zou blijven als hij was bij het Haagse Hof, dat het dan gevolgen zou hebben voor uh, grote consequenties voor deelname van VN-lidstaten uh, aan operaties. Um, dat vind ik een, een oneigenlijk argument. Um, en terecht is er geconstateerd dat Nederland als uh, als, als staat die effectieve controle had over die, uh, die compound, dat Nederland daar zelf verantwoordelijk was. Dus Nederland heeft, de Nederlandse staat heeft heel veel uh, stappen gezet die uh, verwerkbaar zijn, vind ik. Dan past het nu om dat af te sluiten met uh, volmondige excuses, wij hebben hier verkeerd gehandeld en uh, geen gedoe over een schadevergoeding, maar dat gewoon regelen in de schikking. Ja, zeg, en dit heeft verder geen gevolgen voor de militairen zelf, die vallen onder de Nederlandse staat. Dat klopt. Nee, die gevolgen zal het niet hebben. Er, zijn hier, er is hier onjuist gehandeld. Er zijn uh, verkeerde inschattingen gemaakt. Um, dat is niet een oorlogsmisdrijf. Nee. Uh, zoals daar uh, wel sprake van was in Zuidse Levens en Ralkadee, waar uh, letterlijk door Nederlandse militairen mensen zijn omgebracht. Burgers. Dus dat is van een andere orde. Dat is hier niet het geval. Um, uh, en, ja, en het voor... gaat over drie mensen. Hè? Is, is er nog een kans ja. dat misschien andere slachtoffers nu met deze uitspraak uh, proberen verhaal te halen bij de staat met succes? Uh, die verwachting is wel uitgesproken door de voorzitter van het comité wat zich met deze kwestie bezighoudt. Ik weet ook van uh, de advocaat Zegveld dat er in totaal iets van 329 mensen zijn weggestuurd van die compound. Um, wat daarmee gebeurd is, dat laat zich, uh, laat zich moeilijk raden. Uh, laat zich niet moeilijk raden de meeste van zullen zijn omgebracht. Uh, de, het is niet duidelijk wie dat zijn, waar de nabestaanden zijn... en of zij een voorbeeld nemen aan deze zaak. Maar ja, wat wel geldt, wanneer zij een zaak zouden beginnen... En de, en de omstandigheden zijn soortgelijk... namelijk mensen die onder Nederlandse verantwoordelijkheid vallen... die weggestuurd zijn, dan... Uh, ja, Ligt dat, er nu is, een duidelijke uitspraak? Dan is het waarschijnlijk dat daar eenzelfde uitspraak op volgt. Het Harry van Bommel van de SP, dank u wel voor uw reactie. Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Er is opnieuw een ongeluk gebeurd op de A7, Zaandam richting Hoorn. En daardoor uh, lost vielen dus niet op. Tussen de Afritzaandijk en Purmerend Noord 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda, voorknopend ter Brechtseplein 7 kilometer, is daar een ongeluk gebeurd met diverse personenauto's. De verbindingsweg naar de A16, richting de Van Brine-Noordbrug is dicht. We gaan zo vooruit blikken op de wedstrijd, de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland vanavond. Dan hebben we het over voetbal met Arno Pijpers. Eerst Fleetwood Mac, Little Eyes. Liethoedmerkt dus Little Lies. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. Een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd voor Nederland tegen Estland... met Louis van Gaal natuurlijk als bondscoach. Twaalf jaar geleden werd deze wedstrijd ook gespeeld. Toen was Van Gaal ook al coach van Oranje. En Arno Pijpers, goedenavond. Goedenavond. Volgens mij, u bent nu technisch directeur van Estland. Was u toen de coach... Ja, maar ik ben inmiddels geen techniek. Ik werk inmiddels in Kazachstan sinds twee maanden. Oh, dus, uh... ach, u bent er hey, weer overgestapt. <laughs> ja. Oh, excuses ja, ja. daarvoor. Ja. Nee, okay. Maar u was, uh, u was er destijds bij, toen won Nederland, hè? Ja, ja. op het nippertje. Op het nippertje. En en, ja. en wat wat kan het Nederlandse elftal uh, nu verwachten van de ploeg? Uh, nou ja, IJsland is, uh, ja, is een. Uh... Ja, een Scandinavisch georiënteerd land uh, met uiterst gedisciplineerde voetballers. Dus die zullen feit een hele goede uh, discipline en uh, goede organisatie tegen Nederland van spelen. Dus ik denk dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ja, want maar zo goed hebben ze het niet gedaan, toch? Zes punten uit uh, zes wedstrijden. Ja, maar daar staat bijvoorbeeld tegenover dat ze in de vorige kwalificatie het uh, tot de play-offs gebracht hebben. En toen uh, op het tippertje van uh, Ierland verloren hebben. Dus toen hadden ze weinig plaats voor de, voor de EK. Uh, ze zijn nu wel een Tielantse jongen. Met name in de verdediging hebben ze een aantal wijzigingen. En dat heeft ze wel opgebroken in de aantal wedstrijden. Uh, desondanks denk ik dat ze toch wel een, uh, een aardige ploeg hebben. Dus zeker als ze thuis spelen, dan kunnen ze... Uh, ja, kunnen ze echt gevaarlijk zijn. Want waarom thuis? Is er een uh, juichend publiek? Ik bedoel, werkt dat echt mee in Estland? Uh, nou ja, er is, uh, toen wij onze eerste thuiswedstrijd tegen Nederland speelden... dat was dus de, die befaande wedstrijd... Uh, speelden we een nieuw stadion. Uh, uh, nou, en dat stadion is inmiddels uitgegroeid tot een, uh, tot een bolwerk voor, uh, voor de Esten. Want uh, ja, we hebben daar toch wel spectaculaire wedstrijden gespeeld. Het stadion zal vol zijn... Het publiek is enthousiast, dus het uh, nou, kan een hartstikke leuke wedstrijd worden. Ja, u zit natuurlijk een, een, een eindje verderop. Wat, wat is uw indruk van Oranje? Volgt u dat een beetje? Uh, ja. ja, ik volg het voetbal uh, zowel in uh, Nederland als in Nederland. Dus, uh, nou, ik denk dat uh, het Nederlands gewoon een hartstikke uh, fris, uh, jong team heeft. Met uh, uitstekende spelers natuurlijk, dus normaliter... Uh, is Nederland gewoon, uh, moet die wedstrijd gaan winnen? Uh, maar ze zullen dus het uit moeten geven om dat, uh, om dat te doen. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden. Nee, want gaan ze, denkt u, echt uh, expres Wesley Snijder uh, uh, uitdagen? De Esten bedoelt u? Ja? Nou, goed. Uh, ik denk dat uh, voor Estland uh, iedere speler als een, als een S tegen Robin van Persie moet spelen, of tegen Snyder of tegen Robben. Dan weet je wel dat het een hele lastige avond gaat worden. Want uh, ja, Esther zijn ook uh, zeg maar uh, liefhouders van het Nederlandse voetbal. Uh, dus je weet precies wat, het, uh, wat de sterke spelers zijn. En het, het maakt denk ik niet zoveel uit uh, tegen wie ze zullen spelen. Ik denk dat ze de wedstrijd uit serieus nemen. En nu zit u dus net weer, uh, net weer, net in, in Kazachstan. Uh, wat doet u daar? Wat is daar uw opdracht met het, met het team? Ik uh, ik ben in dienst van een club in Kazachstan en uh, dat is sinds twee maanden nu. Dus ik heb uh, twee jaar, tweeënhalf jaar bij de Etterspont uh, gewerkt. En ik ben sinds twee maanden ook gestapt uh, naar een club in, uh, in Kazachstan. En is het wat? Uh, ja, nou het is een club in de Middenmoot, dus het is niet uh, makkelijk. Ook omdat ik, uh, ik heb al een keer eerder in Kazachstan gewerkt en toen zat ik in Astana in Almaty En inmiddels zit ik in Taras, een club in het uh, uiterste Uiters zuiden. Uh, waar het ongelooflijk heet is, warm, de hele zomer al. Uh, dat is een enorme weerstand. Uh, plus dat het een redelijke uitroep van de wereld is. Dus, uh, het voetbal is allemaal oké, okay. het trainen is oké. Okay. Maar het, het leven niet. Is, uh, ja, <laughs> ja. Goed, nou hou vol. Meneer Pijpers, dank in ieder okay. geval. En uh, wellicht dat u het nog via een van de satellieten daar in Zuid-Kazachstan kan volgen. Dank u wel. Ik ga het proberen. Ja, Arno dank Pijpers, wel. dag. dag.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 Het is bijna half zes U krijgt het NOS-journaal van Jurij Stubenitsky. De Amerikaanse president Obama heeft voor dinsdag aanstaande een toespraak aangekondigd... waarin hij het publiek en het congres om steun zal vragen voor een militaire actie tegen Syrië. Zo'n actie is het Amerikaanse antwoord op het gebruik van chemische wapens tegen de bevolking door het regime van president Assad. Obama zei niet wat hij zal doen als hij geen toestemming krijgt van het congres. Gemeenten worden volgend jaar nog niet gekort op het budget... voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Ronde melden aan de NOS dat de geplande bezuiniging... van 89 miljoen euro niet doorgaat. Op Prinsjesdag maakt het kabinet bekend... dat de bezuiniging een jaar wordt uitgesteld. Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa. Dat is bekendgemaakt in Amsterdam. Elk jaar dragen twee steden de titel culturele hoofdstad van Europa. In 2018 worden dus Leeuwarden en een stad in Malta... Eindhoven en Maastricht waren de andere Nederlandse kandidaten. De benoeming tot culturele hoofdstad is bedoeld... als economische en culturele impuls voor de stad. De 16-jarige Malala uit Pakistan heeft in Den Haag... de internationale kindervredesprijs gekregen... voor haar wereldwijde strijd voor onderwijs aan meisjes. Malala werd vorig jaar wereldberoemd... nadat ze door de Taliban door haar hoofd was geschoten... Bij de prijsuitreiking in de Ridderzaal kreeg ze een beeldje en 100.000 euro voor onderwijsprojecten. De Universiteit Leiden heeft 25 studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid weggestuurd omdat ze te langzaam studeren. Ze hadden na vier jaar hun bachelor nog niet gehaald. Eén student heeft een rechtszaak aangespannen. En een rijbewijs mag hooguit 38,50 euro kosten, dat vindt minister Schulz. Nu is het roze kaartje soms duurder dan 60 euro. Volgens de minister maakt de ene gemeente niet meer kosten dan de ander. En 38,50 euro vindt ze een reële prijs. Schuldshoopt dat het nieuwe tarief volgend jaar ingaat. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer Willemijn Hubert. Vanuit het zuiden zijn in de loop van de middag buien over het land getrokken. De voorste begrenzing ervan is nu de lijn tessel hogeveen en tijdens stevige buien ligt de temperatuur ook een flink stuk lager... en zo kunnen de verschillen aardig oplopen. Om 4 uur vanmiddag was het bijvoorbeeld maar 18 graden in Zeeland... en bijna 32 in Overijssel. Vanavond en ook vannacht vallen er nog steeds wat buien... maar het worden er wel wat minder. In de loop van de nacht kan er lokaal ook wat mist ontstaan... en het koelt af naar graad of 15 bij weinig wind uit het zuidwesten. Morgen maakt vooral het oosten van ons land kans op enkele buien... Het is wisselend bewolkt en de temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden op de Wadden... tot 24 in het oosten en zuidoosten. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Zondag ziet het weerbeeld er echt heel anders uit. De bewolking overheerst een groot deel van de dag en het kan ook flink regenachtig zijn. Zoals het er nu naar uitziet gaan in het oosten en noordoosten de grootste hoeveelheden vallen. 10 mm, maar lokaal wordt er door de modellen soms drie keer zoveel berekend. In het zuidwesten wordt het zondagmiddag droger en schijnt de zon ook af en toe... En ook de temperatuur moet dan flink inleveren. Veel warmer dan 17 graden gaat het dan niet worden. Wijnand Zwanen, hoe is het op de weg? Over het algemeen valt het wel mee. Met de tijdverlies tijdens deze spits staat in totaal 120 kilometer file, Wat minder dan gebruikelijk. Maar er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A7, Zaandam richting Hoorn, staat tussen de Zaandijk en Purmeret Noord 8 kilometer file. Het is al het tweede ongeluk van vanmiddag. En opnieuw is daar één rijstrook dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam staat helemaal vast. Tussen knopend Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer. Is daar een auto tegen de vangrail geklapt. Daardoor is de verbindingsweg naar de A16 dicht.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Premier Rutte heeft zojuist gereageerd op de uitspraak van de Hoge Raad. Dat rechtsorgaan oordeelt dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van drie moslimmannen tijdens de val van de VN-enclave Srebrenica in 1995. Daar hoorden we eerder al SP-kamerlid Harry van Bommel over. Die wil een schadevergoeding, die wil excuses. moet ook niet te lang duren, zei hij. Uh, Joost Vullings in Den Haag. Wordt die uh, op zijn wenken bediend door Premier Rutte? Nou, nou ja, ik, ik, ik ben bang voor niet. Kijk, de eerste zin van de reactie van Mark Rutte was. Mijn reactie is dat we nu duidelijkheid hebben. Nou, dat, dat is al een vrij zuinige reactie. En vervolgens zei hij wel dat het kabinet de uitspraak respecteert. Wij zullen uiteraard naar deze uitspraak handelen. Zo hoort dat bij een rechtsstaat. Uh, dat betekent dat we uh, nu gaan kijken en bestuderen... precies de uitspraak die gedaan is. En, en ook in overleg treden met de advocaat. En wat betekent dat erna handelen? Zou dat ook kunnen betekenen dat er uh, ruimhartig... een schadevergoeding wordt toegekend en excuses worden gemaakt... Zoals ik zei, we gaan echt de uitspraak bestuderen. Meer kan ik er nu niet over zeggen. Uh, wij zijn als uh, land in cassatie gegaan uiteindelijk uh, als regering. Uh, dat hebben we verloren. Uh, daarmee is er een duidelijke uitspraak. Uh, die vereist ook een antwoord. Uiteraard zal die uitspraak worden uitgevoerd, maar de precieze wijze waarop, de maatvoering, uh, dat gaan we echt bestuderen. Best ja, voorzichtige en nogal terughoudende reactie van onze premier. En kan je dat verklaren? Ja, kijk, je, je zou natuurlijk denken van er zijn drie moslimmannen uh, overleden destijds, die zeggen, aan onze zorg waren toevertrouwd. Van ja, waarom doe je daar nu zo moeilijk over? Maar het Nederlands kabinet heeft een wel een ander perspectief. Die, die denk ik, ja, wij waren daar in, in het voormalig Joegoslavië om te helpen. We deden mee aan een VN-missie. Uh, je komt daar om te helpen. Ja, en dan, dan, toen is het misgegaan. Dat is allemaal heel vervelend. Maar ja, als je dan vervolgens aangeklaagd wordt... en je kan aansprakelijk worden gesteld... en je moet schadevergoedingen gaan betalen... Ja, dan kan dat presidenten scheppen waar een, een land als Nederland... dat vaker militairen over de hele wereld wilt uitzenden... denkt van ja, als dat de consequentie is... van uh, het uitzenden van militairen in VN-missies... Ja, dan dat is een bijverschijnsel waar ze niet op zitten te wachten. natuurlijk. Nou, Rutte bestudeert dat verder. Um, er is natuurlijk een heleboel gebeurd afgelopen week week en ook een heleboel gezegd, waar hij weinig over kan zeggen of een beetje iets over kan zeggen. Gisteren bijvoorbeeld het verhaal over die zomerflirt met Alexander Pechtold. Wat zei hij daarover vandaag? Ja, nou, hij kreeg er uh, uh, wat vragen over en ook hier probeert hij zo min mogelijk te zeggen. Het kabinet, de coalitie, nog de coalitiepartijen hebben initiatieven genomen tot uitbreiding van de coalitie. Um, uh, dat zijn de feiten. Uh, er Constant met iedereen gesprekken zijn maatschappelijk en politiek hoort bij de politiek, dat is normaal. We zijn altijd op zoek naar draagvlak voor onze plannen, voor onze ideeën, voor onze maatregelen. Maar het in de coalitie halen van politieke partijen, dat is niet een idee wat leeft in deze coalitie. Ja, je hoort het hem uh, zeggen, we hebben niet het initiatief genomen om het, uh, de coalitie uit te bereiden. Dat hoeft dus niet te zeggen dat er uh, wellicht toch over gesproken is met D66. Maar goed, door deze uitspraak uh, kan je wel zeggen, het gefleurt is nu over. Het kabinet gaat voort en op eigen kracht verder, want uh, het is mislukt en ja, het boek is nu gesloten. Dankjewel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Dan gaan we naar de Vuelta. De dertiende etappe is vandaag verreden, 165 kilometer. Joris van den Berg, je hebt daarnaar gekeken. Wat was het voor etappe? Het was een dag voor de aanvallers. Dat kon je zien doordat er ergens op twee derde van de rit... met nog 50 kilometer te koersen, een rot klim in zat van 4 kilometer... met 10% gemiddeld, als je het hebt over de hellingsgraad... Daarvoor waren er al negentien weg, op die klim bleven er tien over... en de enige Nederlander in de koproep hield stand bij die tien. Dat was Bauke Mollema. En... Ja, als je de papieren erbij pakte, kon je zien dat hij feitelijk de snelste van de tien was. Het peloton kwam er niet meer bij. De tien gingen het dus uitmaken om de ritzegen. Eentje viel weg in een tunneltje. Dat was een Spanjaard in Chousti. Die miste een bocht, maar hij kon wel verder. Maar het okay, viel mee. Hij kwam mee. wel die tunnel uit. Hij kwam de tunnel uit. Hij finished uiteindelijk als tiende. Maar hoeveelste werd Mollema? Het ging in de slotfase net niet goed. Ze gingen een beetje loeren. En ze gingen een beetje dus van elkaar wegrijden. En Mollema heeft één keer het gat gedicht naar drie man van die tien, van die negen, Dus die waren weggereden. En dat moment is hem eigenlijk sportief gezien fataal geworden. Daarna demarreerde een jonge Fransman van de Nederlandse Argos Shimano-ploeg, Warren Barguil. Een paar dagen geleden stond hij nog goed in het klassement. Toen viel hij en toen zakte hij weg in de rangschikking. En die Barguil, 21 pas, die heeft gewonnen. En dat is heel knap. En de tweede plaats ging naar een gelouten Italiaan, Nocentini, vlak voor Mollema. Die zich tevreden moet stellen met de derde plaats in de dertiende rit. Ja, bouw hè, was het deze zomer. We hadden ook natuurlijk nog Lau deze zomer, maar die, uh, die moest er vandaag mee ophouden. Ja, hij is eruit gestapt. Hij is gevallen in de tijdrit een paar dagen geleden. En het was alles bij elkaar voor hem. Niet meer doenlijk om verder te fietsen als tops renner in een grote ronde. Dat ging gewoon niet meer goed, maar het is niet zo dat hij heel erg gewond is of zo. Hij kan verderop in het seizoen nog meedoen. Ja, en, en deze etappe voor vandaag, heeft hij nog uiteindelijk uh, gevolgen gehad voor het uh, klassement? Totaal niet. Nee, dat gaat morgen allemaal gebeuren. Je zag ook dat iedereen in het peloton het op een bepaald moment wel goed vond, met name de klassementsrenners, wat er gebeurde. Op die heel steile klim onderweg deden de toppers het ook ja, rustig aan. Rodriguez reed eventjes weg. Maar waarom hij dat weet, Ja, hij, hij woont daar in de buurt. Dat zal de oorzaak zo oefenen. Gelet. Misschien Zoiets. voor morgen. Zeker. Joris van den Berg. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Russische kosmonaut heeft onverwacht ontslag genomen. Hij zou in 2015 op missie gaan naar het internationale ruimtestation ISS. Maar hij heeft een nieuwe baan, een volgens, die volgens hem spannender is dan kosmonaut zijn. Ruimtevaartjournalist Piet Smolders, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, we weten niet wat het is, dat is niet bekend geworden. Maar ik dacht wel, wat kan er nou spannender zijn dan kosmonaut? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar ja, dat ligt voor iedereen natuurlijk anders. Uh, als we naar de historie kijken, deze cosmonaut heeft al drie vluchten gemaakt. Eén keer met de shuttle, twee keer met uh, Russische middelen, met de Soyuz. En hij heeft in totaal al 200 dagen in de ruimte gezeten. Hij heeft twee ruimtewandelingen gemaakt. Yuri, Lontjakov heet hij. Uh, nou ja, kijk, uh, de laatste vlucht was in 2008. De volgende vlucht die voor hem gepland was, was in 2015. Dus dat is weer zeven jaar trainen. Er kunnen heel persoonlijke motieven aan de grondslag liggen. Uh, ook misschien in verband met het gezin. Op het moment dat hij dan gaat vliegen is hij alweer 50. Het is een militaire testpiloot van oorsprong. Uh, militairen worden in het algemeen rond die leeftijd... of zelfs al vroeger gepensioneerd in Rusland. Dus ik kan me voorstellen dat hij daar nou ja, stekend uh, salts over gehad heeft. En dat hij gedacht heeft, nou... Ik ga iets anders doen. Ik ga iets anders doen. Nou ja, en hoe interessant dat is... Ja, uh, astronauten en cosmonauten zijn in het verleden en ook nu nog uh, directeur geworden bijvoorbeeld van het Ruimtevaartmuseum. Dat is zowel in Amerika als in Rusland gebeurd. In, uh, begin uh, begin uh, deze eeuw heeft, en dat is het enige bekende Amerikaanse geval uh, voor mij, een Amerikaanse astronaut uh, die ook al gepland was voor een volgende vlucht met de Space Shuttle, uh, haar helm in de Wilken gehangen. En is uh, ook iets heel interessants gaan doen, tenminste vond zij vicepresident van een oil company, dus ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk. En dat kan ook in Rusland natuurlijk interessant zijn. Ondanks deden cosmonauten daar in de media in Rusland hun beklag, anoniem weliswaar, misschien was deze er een van, over een gebrek aan respect van de staat. Worden ze, worden ze echt ondergewaardeerd, voor zover u daarover kunt oordelen? Nou, kijk, ja, militaire cosmonauten is sowieso een beetje een aparte klasse. Dat zijn dus meestal de echt, echt de vliegers. Hè? Andere, dat zijn ingenieurs of artsen, zoals uh, ontevreden André Kuipers. Maar militaire cosmonauten blijven natuurlijk toch altijd militair. En van militairen wordt verwacht dat ze hun uh, werk doen... en niet dat al te veel commentaar leveren. U vraagt, wij draaien. Dus dat is al, uh, dat is al iets uh, natuurlijk. En bovendien, kijk, in de tijd van de Sovjet-Unie waren kosmonauten echte helden. En die kregen na de vlucht een prachtig huis... Op, op een dure plek in Moskou. En die kregen een nieuwe auto. En dat is nu allemaal voorbij. Ik herinner me dat ik... in uh, ja, 1986 of zo... een kosmonaut uh, op bezoek had... in de Planetarium in Amsterdam. Uh, en die was een jaar... Moussa Manarov... die was een jaar in de ruimte geweest. Het hele jaar 85. En toen die terugkwam... was er benzine tekort in Rusland... En toen kwam je op een gegeven bij een benzinepomp en er stond een borstje uitverkocht en toen ging je naar de juffrouw en zei, nou hebt u nog, meestal zei die, hebben ze wel iets achter de hand. Dus zei, hebt u voor deze eenvoudige cosmonaut uh, misschien nog uh, een, uh, een beetje benzine? En toen zei die mevrouw, oh dus u bent in de ruimte geweest. Ja, zei hij. ik ben zelfs een heel jaar in de ruimte geweest. Oh, zei ze, nou wat hebt u voor het volk gedaan? Ah, en toen kreeg je geen benzine. Ja, ah, ik kreeg geen benzine. Huh. Zeg, dus dat en, is wel veranderd, natuurlijk. En wat betekent dit nu dat, dat deze man ermee ophoudt voor de organisatie van zo'n missie? Staan er dan mensen klaar om zijn plek direct in te nemen? Ah, precies, dus het is, het is niet een heel groot probleem. Er is een, uh, een doublure, zoals ze dat noemen, een doubleur uh, beschikbaar. Uh, die heeft al met hem getraind. Uh, het is nog twee jaar totdat die vlucht begint. Uh, bijna op twee jaar in maart 2015. Dus dat leeft organisatorisch, levert dat niet grote problemen op. Alleen lees ik net op, de Russische, op het Russische internet dat Sergej Krikalev zijn baas, de baas van Sterredorp, uh, waar de cosmonauten getraind worden, het niet begrijpt. Hij zegt, er waren geen interne conflicten, ik begrijp niet wat zijn bedoeling is. Maar ja, hij wil er verder niks over kwijt. Goed, we gaan, uh, gaan het vast ooit wel eens horen wat hij gaat doen of niet, maar in ieder geval niet meer de ruimte in. Piet Smolders, dank voor uw uitleg hierbij. Graag Goedemiddag. Dan gaan we naar Wijnlandswaan voor het laatste nieuws over de weg. Ja, op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen bij Zoetewoude Rijn-Dijk. Het veroorzaakt nu 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De rijstrook op de A7 zijn dan richting Hoorn bij Purberend zijn vrijgegeven. Daar lost de file op. Maar nog niet bij Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda loopt het helemaal vast voor Knopend Terbrechtseplein. En dat komt eigenlijk door een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Want daar staat de langste file tussen Knopend Gouwen en Rotterdam Centrum 16 kilometer. Bij het Terbrechtseplein kun je niet naar de A16 door een ongeluk... Dus het verkeer vanuit Gouda kan het beste omrijden via Den Haag over de A12 en de A13. I walk away crying again. Totally confused again.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 friend But time will pass and time will go and someday Walk away, totally confused again. De Australische zangeres Toby met de Radio 1-cd. Dit nummer was. Again. Politiek op Twitter. De tweet van vandaag komt van Han Ten Broeke, VVD-tweede Kamerlid. Die meldt dat hij in Vilnius is, in Litouwen, waar een Nederlandse position paper is aangenomen. Goedemiddag, meneer Ten Broeke. Goedemiddag mevrouw Carrasso. Heb ik ook altijd al willen schrijven, een position paper, maar die van Nederland is ook nog aangenomen. Ja, geweldig hè. Nou, dat nou, is toch wel bijzonder hoor, want um, we zijn hier in Vilnius waar het heel erg druk is met allerlei conferenties. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn ook vanmiddag hier bezig ja. uh, over Syrië, heel belangrijk. En de ministers van Defensie zijn al bij elkaar geweest. En ook uh, de parlementariërs van de Europese landen, de parlementariërs die zich bezighouden met Buitenlandse Zaken en Defensie zijn ook bij elkaar geweest. En op voorspraak van Nederland uh, hebben ze een uh, position paper aangenomen waarin we hebben afgesproken dat we onze procedures om uh, militairen in het buitenland in te zetten om die eens wat naast elkaar te liggen en met elkaar te gaan vergelijken. En natuurlijk met het doel om het uiteindelijk een beetje op elkaar te kunnen afstemmen. En dat is lijkt me zeer actueel, want als je kijkt ja. in Groot-Brittannië, natuurlijk hebben ze gezegd, uh, bijvoorbeeld Syrië doen we niet mee, Frankrijk ja. mogen ze niet meepraten. Is het idee dat, dat alle parlementen straks dezelfde rechten krijgen? Nou, dat is het niet. Ik denk dat alle parlementen houden hun eigen houden. Maar je ziet natuurlijk dat overal in de wereld er missies zijn waarin we wel met elkaar optrekken. Dat er bochtmaatschappen zijn, uh, NAVO, uh, maar ook in wisselende andere verbanden, uh, onder de bouwhelmen. Um, ja, en elk parlement heeft natuurlijk ook zo zijn eigen wijze van opereren en controle op, uh, op, op de regering. Ja, maar en wat staat er dan in die paper van u? Want wat, wat moet er dan wel gelijk getrokken worden? Nou ja, wat in het paper staat is voorlopig eerst maar eens even een inventarisatie van alle verschillende procedures. En sommigen doen het per grondwet. Hè. Nederland heeft de beroemde artikel 100 procedure. In Oostenrijk hebben ze ook iets wat in de grondwet staat. Maar waar we allemaal behoefte aan hebben is dat als we samen optrekken, uh, dat we een beetje van elkaar weten hoe we dat doen en dat we dat op elkaar kunnen afstemmen. Neem nou bijvoorbeeld de Nederlandse inzet in het noorden van Afghanistan met de Duitsers. Nou, hun procedures lijken wel een beetje op die van ons. Dat weten we nu. Ja, oké. Okay. Maar wat maakt het uit? Ik bedoel, uh, zij moeten daar het besluit nemen en Nederland hier, toch? Ja, uiteindelijk uh, voor de uh, uh, uitzending van militairen... en dat is een recht dat volgens mij geen enkele parlementariër ooit zal opgeven... Um, uh, ga je zelf uh, te raden um, bij je eigen partij en daar gaat het parlement zelf over. Maar naarmate onze militairen meer samenwerken, ja, is het wel handig om uh, toch ook van elkaar te weten, bijvoorbeeld over de rules of engagement, hè, dus hoe je uh, militairen hoe die zich verhouden in het buitenland, wat ze wel mogen, wat ze niet mogen, dat noemen we de caveats. Ja, dat zijn dingen die je van elkaar moet weten. Want anders kun je die militairen niet goed laten samenwerken. Ja, en nu staat in die paper dat uh, iedereen dat goed moet weten. Of staat in die paper dan alle ja, maar, informatie die iedereen nu kan gaan lezen? We beginnen, zo gaat dat altijd in Europa, heel voorzichtig met het gewoon eens naast elkaar leggen van hoe we dat nou allemaal doen. En dat is al nieuw. Dat wisten de meesten niet. Dus nee, dat, maar je dat, kan dat, ook dat natuurlijk ja. een paar handboeken erbij halen, toch? Of de krant goed lezen? Handboek soldaat bedoelt u van elk land, ja. ja. Nou, dat had ook gekund. Uh, maar hier gaat het toch vooral om, uh, om de parlementaire handboeken, zal ik maar zeggen. Nou, die gaan we dus bij elkaar leggen. Daar hebben wij het voorwerk voor gedaan. Uh, we hebben van tien landen hebben we dat uitgezocht. Uh, maar we zitten hier met veel meer landen. En uh, nou, die andere landen hebben gezegd: dat is een goed idee van Nederland. En voor de volgende bijeenkomst, dan uh, zullen wij ons huiswerk ook klaar hebben. Goed, dank voor uw toelichting, meneer Ten Broeke. En uh, ik zou zeggen: op naar de volgende bijeenkomst van de parlementariërs. <laughs> Zo is dat. Dank u wel. Goedemiddag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. van Fonteyn. De Hoge Raad heeft bepaald dat het vonnis van het Haagse gerechtshof over de dood van drie moslimmannen in Srebrenica juist was. Dat vonnis was in 2011. De feiten laten geen andere conclusie toe dan dat indien de Nederlandse regering Dutchbed opdracht zou hebben gegeven om Mohammed Nuhanovic, de jongere broer van Nuhanovic... en ook vader Ibro Nuhanovic en Hustafits niet van de compound te laten vertrekken, respectievelijk hen mee te nemen dat deze instructie zou zijn uitgevoerd. Met andere woorden, zei de rechter in 2011 dat Nederland er gemakkelijk voor had kunnen zorgen dat de drie moslimmannen in 1995 niet van de compound werden afgezet en vervolgens niet vermoord. Verschillende Kamerleden roepen, roepen nu op tot excuses van de regering. U hoorde eerder bij ons al Harry van Bommel van de SP. De advocaat van de nabestaanden van de uh, vermoorde, Lisbeth Zegveld, zei vandaag bij BNR: Ik denk dat je na elf jaar procederen en zo heftig procederen dat. Excuses niet meer zo relevant zijn. Ik denk niet dat als je er zo in staat, als de staat heeft ingestaan, dat je dat een, een excuus dan nog betekenis heeft. Maar dat zeg ik op persoonlijke titel: de staat heeft het nooit gesuggereerd, ik heb het met mijn cliënten nooit over gehad. Um, het lijkt mij niet zo uh, op zijn plaats in deze zaak. Op grond van de media is het nog niet goed vast te stellen hoe het ervoor staat in Egypte. Een Egyptische staatskrant schrijft dat de Egypte de moslimbroederschap gaat ontbinden en dat dat volgende week wordt bekendgemaakt. Die krant citeert een woordvoerder van de minister. Maar tegenover de BBC ontkent de Egyptische regering dat. Een medewerker van een andere minister zei tegen de BBC... dat er helemaal geen beslissing is genomen. De Universiteit Leiden wil 25 rechtenstudenten wegsturen... die hun bachelordiploma nog niet hebben gehaald. Het Hoger Onderwijs Persbureau meldt dat. Alleen volgens D66-woordvoerder voor Onderwijs van Menen... is het in strijd met de wet. D66 noemt de maatregel bizar... Vorige week was een aantal Kamerleden al niet erg te spreken over de toestemming die de universiteit Leiden heeft om te experimenteren met het wegsturen van trage tweedejaars. En ook de onderwijswoordvoerder van regeringspartij PvdA denkt dat dat allemaal niet mag schrijft het hoger Onderwijs Persbureau. Er moet een kwotum komen voor het aantal ondernemers dat in de Tweede Kamer zit. Dat vindt Michael Muller, onder meer de oprichter van Tango. Dat is de keten van onbemande tankstations. Hij legde vandaag op Radio 1 uit waarom hij dat vindt. Je hebt een kwotum nodig om het systeem te veranderen. Waarom willen weinig ondernemers de politiek in? Omdat het systeem zodanig rot is van binnen dat mensen daar niet toe willen treden. De hoeveelheid geneuzel in de Kamer, de hoeveelheid rare vragen waar mensen zich mee bezighouden, daar heeft ondernemers. Gezinnen. Een woningbouwvereniging in Amsterdam gaat huurders dwingen gaskachels en gijzers weg te doen. Ze moeten dan voortaan stoken met een HR-ketel. Woningbouwvereniging Stadgenoot vindt dat er te veel gevallen zijn van koolmonoxidevergiftiging. De helft van de bewoners van de 3500 woningen heeft gezegd niet op het aanbod tot vervanging te willen ingaan. De installatiekosten zijn voor rekening van de stadgenoot, maar veel mensen zien op tegen de verbouwing. Stadgenoot wil nu de rechter inschakelen, zo schrijft het parool. Op de Belgische Radio 1 bevestigt een hoogleraar dat er in Litouwen een taalpolitie bestaat... die optreedt tegen mensen of instanties die in het openbaar taal of spelfouten maken in de standaardtaal. Het heet officieel de staatstaalinspectie, uh, Maar ze controleren inderdaad het, of de taal in het openbare leven juist gebruikt wordt, dan vooral geschreven taal. En ze kunnen boetes uitdelen als dat niet zo is. Hmm. En dan de Vuelta. Joris van den Berg vertelde net al dat Laurens ten Dam van Belking... vandaag weer gevallen was, of eerder gevallen was. En um, hij stond 17 e nu is hij afgestapt. Op de site van Belking zegt ten Dam dat eer gisteren al een zware dag was voor hem. Hij zegt, na mijn val de dag daarvoor was het alleen maar overleven. Een aantal renners liet een gat vallen voor me... maar ik had niet de kracht om het dicht te rijden. En in NRC Handelsblad zegt een Amerikaanse onderzoeker... Hij heet, het is een evolutionair antropoloog. Dat um, honden in sommige opzichten meer op ons lijken dan apen. Maar die zijn ons genetisch meer verwant, chimpansees en bonobos. Maar honden begrijpen het bijvoorbeeld als je ergens naar wijst. En dat kunnen bonobos helemaal niet. Verder kunnen honden leren volgens deze man via deductie. Luister, als een hond een speeltje heeft dat beer heet... en je introduceert een nieuw speeltje en zegt haal paard dan leidt die hond daaruit af dat dat nieuwe speeltje paard heet. Nou, denk er nog maar eens over na. In NRC Handelsblad. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. Daarna in het Radio 1 Journaal Contact met Leeuwarden... waar ze ongelooflijk blij zijn dat die stad de culturele hoofdstad wordt in 2018. Duizenden mensen staan te juichen op het plein. In ieder geval een uur geleden. We gaan eens even kijken hoe de sfeer daar nu is.